Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. Rond de beschadigde kerncentrale in Fukushima liggen nog zeker duizend lichamen van slachtoffers van de aardbeving en het tsunami. De lichamen liggen in een straal van 20 kilometer rond de centrale en zijn blootgesteld aan grote hoeveelheden straling. Ze vormen daardoor een gevaar voor de hulpdiensten, artsen en familieleden die ze moeten identificeren. Ook als de slachtoffers worden begraven of gecremeerd, kan de radioactiviteit nog gevaar opleveren. De autoriteiten overleggen op dit moment wat de beste manier is om de lichamen weg te halen. In India leven ruim 1,2 miljard mensen. Dat blijkt uit de nieuwste volkstelling. Het zijn er ruim 17% meer dan bij de vorige volkstelling van 10 jaar geleden toen India ruim 1 miljard inwoners had.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 Parle bien l'autre se tait et c'est l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît Longer. Oh. Tweede uur, nog steeds een goedemorgen vanuit Hotel Hoogland, Goedemorgen Zandvoort, nog steeds Ben Zonneveld, en nog steeds Dondergrepper, Pascal van der Beek en Yvonne Roosendaal, ook nog steeds. Wij maken het tweede uur weer vol met een aantal leuke dingen. We gaan beginnen met de Classic Concert, Toosberg en zit er al. Welkom. Goedemorgen, Welkom, Toos. Dan gaan we praten met Jan Brabander over de Rotary en wat zij gaat doen volgende week bij de Circuit dan gaan we het nog even hebben over de buffervijvers met Anders Sandberg. De wethouder heeft dat geopend. Ik zet een keurige foto op onze waterwethouder. Ja, waterwethouder. Goed. Maar maar eerst nou ja, na dit muziekje... Nou, dit spelen wij niet hoor, morgen. Nee, dat was... dit ja. hebben wij niet. Het, het klonk nee. leuk, maar het heeft ja, niks het met jullie te leuk, maken. Wat is het verschil? Uh, nou, ik vond het een beetje te... Hoog. Nee, niet heftig, maar... Nee, nee, dit is niet zo heel erg mijn ding. Nee, heel populair. Ja, te populair. Maar goed, morgen Klusje uh, concert. wie komt er dan wel? Morgen hebben wij een heel mooi romantisch virtuos pianoconcert... Met een Belgische pianiste van 25 jaar, genaamd Julia Helena. Ik dacht eerst van: Oh, ja, dat is vast, jong? Jong, ja, ja, ze is heel jong. Maar als je ziet wat ze allemaal op de konto heeft staan. dan... Uh, ze komt uit Brussel, ze, daar woont ze.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 Dus... heeft ze daar tussendoor ook nog tijd om piano te spreken? Uh, tussendoor, en ik hoop niet dat ze morgen met de pokerfeest op zit, want uh, dan wordt het wel wat, heel erg saai. Wat wordt het volmiddagmorgen? Ja, dat ligt eraan uh, wat voor toernooi ze vanavond speelt natuurlijk. Dat als een, een druk toernooi hè, dan zie je er waarschijnlijk met hele rode ja. vierkante oogjes. Ja, ja. Met of allerlei niet, cijfertjes. Ja. Maar goed, in Maar een... wat is... Uh, zij is 25 jaar, ze doet van alles. Ze doet van alles, ja. Uh, en hoe kom je dan aan zo'n bijzonder mens? Nou, de, ik heb een contact met een, een uh, impresario...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 Uh, naar sint wil komen. Zij vinden het ook leuk om hier op te treden. Nou, ze, ze, de gastvrijheid van vorige keer, dat heeft ze zo goed gedaan en ja, jullie hebben ze goed tegengezolft. Ja. <laughs> we, we hebben ze aan alle kanten gefeteerd. <laughs> maar in ieder geval, het is wel heel leuk als ja. je zo, uh, ja, zo ja, geweld wordt en ja, zegt zeker. van: hè, voor hetzelfde geld bel jij hun" en zeggen ze: "Oh nee, dat uh, en tegen die tijd nee. hebben we genoeg beprekt. En and daarbij kwam ook nog dat ik zei van: uh, "Ja, maar goed, het gaat natuurlijk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 Nou, en dat, en dat, dat vind ik geef... al helemaal leuk. Nou, dat dat geeft je ruimte. Dat laat ook zien dat ze willen ja, komen. Kijk, als ze bellen van ik wil komen, het kost je X. Dan ben nee. je toch klaar. Nee. Ja, dus, ik, dus waarschijnlijk, we hebben binnenkort overleg. En... Nou, dus dat zou, zou geweldig zijn. Ja, ik zou het fantastisch vinden. <hijks> als ze staar komt, komen ze dan op volle sterkte of is er toch een selectie uit... Uh... Nou, nee, dan net als voor jaar met 120 mannen. Okay. Ja, dan komen ze op volle sterkte. Ik weet dat ze wel eens Met twee bussen. Ja, want ze vonden het hier zo gezellig. Die komen allemaal weer hoor. Okay, nou, dat staat ons in ieder geval oh, te ja, wachten. Ja, hartstikke dus dat leuk. is wel heel leuk als je, wat je om in te maken, ja, wat jij zei over, van ja. he, wat dat, heb dat, je bereikt? Uh, dat gaat met meerdere die, die prijswinnaars ja. die komen. Ja, altijd die, die, Daar uh, hebben we een vaste uh, overeenkomst ja. mee met Prinses Christina ja. Concours. Nou, kijk, zoals Emmy Verhey die dan zegt van mm -hmm. nou, ik vond het zo fantastisch bij jullie. Uh, he, die dan uh, voor een ja, vriendenprijs wil ik niet zeggen, maar goed, wel on... genegen is om. Een bedrag niet te wat de penningmeester nog wel kan. Uh, ja tot de volle map te gaan. En dat ja, dat zijn toch wel hele leuke dingen hoor. Maar dat maakt het voor jullie ook leuk, moet toch? Dat maakt het voor ons ook leuk, want je hebt wel kwaliteit in huis. Ja. En dat, ah, dat, dat is wat we willen. Dat hoor, ik, dat hoor ik bij alle drie de bestuursleden. Uh, ze bewaken de kwaliteit. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, er komt ja. vaak genoeg na een concert. Er komt iemand naar je toe en die zegt van goh, ik heb een nichtje. Je kan zo'n mooi piano spelen. Dan zeg ik, nou oké, okay, laat ze maar een CD'tje opsturen. He, of anderen die ja. het via de mail uh, sturen van. Uh, nou.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 dat kwartet wat ja. we hadden. Ja, dan zeggen mensen: ik vond het wel een beetje zwaar, hoor. En dat is dan ook wel ja, zo. Dat is dan zo? Maar we willen ook behalve kwaliteit ook variëteit in het programma. En soms. Ja, dat zeg ik wel eens vaker. Moet je mensen ook wel eens gewoon wat voorschotelen om ze er kennis mee te laten is dus even maken. wat nieuws, tuurlijk. Dus ja. Je dus moet je dus inderdaad divers en in breed houden. Ja. Wat de hele kerk met Malababa aan... Uh, ja. uh, dat, is, ja. dat is een andere kant van het genre. Ja. Dat is hartstikke leuk. Kijk, en Malababa wil ieder jaar wel komen hoor. Ja. Maar dat willen we ook niet. Want we, nee. dan zeggen we van, weet je, dan krijg je op een gegeven moment zoiets van, oh god, heb je Malababa weer. Ja, dan krijg je zo'n heel klein kringetje. Ja, en dan, dat ja. willen we juist niet. Nee. Want we nee. willen... Leuk. Hoe leuk veel. dat ook is. Ja. Ja. Hoe leuk dat het is. Maar even nog even nou, terug naar morgen. Ja. ja. ja. Uh, nou, we hebben prachtige, prachtige. Nou, ik, ik wilde oh, sorry, je wat sorry, vragen. Sorry, over, sorry. Nog even Oef. over de pianisten. Ja. Want wat mij trof in de tekst die jullie hebben opgesteld is dat ze met haar publiek gerichte optreden en uitgekiende programmakeuze krijg je de toehoorders aan je voeten. Wat is zo specifiek aan, aan haar publiekgerichte optreden? Is ze een, een dus prettige dus presentatrice? Nou, het het is een mooie vrouw. Ik vond het jammer dat de foto niet in de krant stond. Die ja? had ik wel bij het persbericht gedaan...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 Christelijke auditorium, okay, yeah. uh, het COV. En toen uh, heb ik gezegd, nee, dat is te zwaar. Mm -hmm. Dit vinden mensen niet mooi, daar krijgen nee. we de kerk niet meer vol.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 dus shoppen dus het, het ik denk dat het gewoon een heel mooi programma wordt morgen we gaan het riedeltje weer uh, oplezen de kerk gaat open drie uur uh, nee sorry nee, concert begint ja, ja, ja. Om, je, ik breng me helemaal van mijn propo concert begint om drie uur half drie de kerk open en de toegang is vijf euro vijf en euro en ik moet zeggen Chapeau, want tot nu toe hebben we nog niet de indruk dat het bezoekersaantal terugloopt. En daar zijn we heel erg dankbaar voor. Ja, sinds wanneer, jullie zijn echt dit jaar begonnen met die... Uh, in januari, ja. ja, ja. En, en je hebt inderdaad het gevoel dat hetzelfde publiek blijft komen. Geen ja, ja. teruggang in bezoekers. Nog, dat hebben we tot nu nou, afgelopen twee concerten is. nog niet kunnen merken. Dat ja. we zeggen van... Oké. Okay. Uh -oh. Nou, prima. Dus heel fijn. Oké, okay, ja, ik, ik, ik wil best wel 5 euro betalen voor een heel groot openluchtconcert op het Venemaplein. Kan dat? <laughs> ja. Nee, dat gaat echt niet meer lukken. Nee. Dat is nou, zo kostbare producties. Dan op het gastheidsplein. Dan ja. moeten we zoveel sponsorgeld binnenhalen. Dat, als je weet wat het toen de tijd met de het kostte. Nu omgerekeld in euro's: 150.000 ja. euro. En dat, nee, dat is, niet dat niet is bijna doen. niet meer op te brengen. Maar ik blijf toch zeuren. En, uh... ja, ja, ja, dat ja. weet ik. Maar ik, misschien, misschien als onze belangrijkste sponsor van toen de tijd, de kaasboer. eindelijk eens een keer zijn geld terugkrijgt. Wat hij er weer gestopt heeft, privé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 dus uh, gaat helemaal mooi. Okay. Toos, heel erg bedankt. Graag gedaan. Jongen. En wij gaan naar de Mark Clark Band met Worn Down Piano. Oh, mooi. <laughs> On a grandfather's clock. Next up is in the rear of the room. A piano down and a bit out of tune. Won't stop the bidding, The auctioneer cried, "No voices rang out." So just put a last out. There was And the piano cries out Let me play once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 kan kan gestoken worden met allerlei uh, soorten uh, okay, vloeistoffen. Geen, Zine, geen gas, olie, nee, maar, nee, maar nee want dan kan je het niet vervoeren. Nee, nee, nee, nee. Maar we hebben dus nu, dus de laatste ontwikkelingen zijn zo dat we dat, die, die apparatuur. Uh, vervangen wordt door een gewoon potkacheltje zoals wij in de oorlog uh, gebruikten. Oh, ja. uh, omdat het blijkt dat de mensen er toch in de praktijk niet helemaal goed mee overweg kunnen ja. en gewend zijn om het met hout te stoken en zo. Dus we hebben er en dat geavanceerde uh, brandertje erin, maar ook een uh, kooktoestel wat, uh, nou ja, wat op hout nou en ja, alles kan stoken. Uh, dat is ja. een goed idee. Het klinkt misschien wat cynisch, maar in rampgebieden is vaak hout om te stoken ja. geen probleem. Nee, dat nee is er is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 dit soort activiteiten, althans lokale activiteiten voor de, in samenwerking met de circuitrun. Die aanstaande zondag dus hier gaat plaatsvinden. En het goede doel hebben wij als Roti Club Zandvoort uh, bepaald. De zel te boksen. Nou Jan binnen onze club is een geweldig voorstander om uh, dit hele traject te trekken. Nou je hebt het dan al gehoord. Hij loopt ervan over. En heeft ook ongelooflijk veel succes in de regio. Helaas is dus de actualiteit, uh, heeft het goede doel.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 Ter plekke. Ja, ah, afgeleverd. Ja, afgeleverd dan wel. Ja. Het is ook veel. een stichting die dus, uh, we doen dus niet aan reservevorming. Dus in de zin van, we gaan geld reserveren, dat zetten we op de bank. Geld binnen, box kopen. Ja. Jij noemde net even de Lions. En ja. eigenlijk, als leek, is daar een verschil tussen jullie of streven jullie ongeveer hetzelfde? Ah, na? We streven hetzelfde na. Okay. Ja. ja. Goed. Allemaal vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers. Ook de hele organisatie is uh, gebaseerd op vrijwilligers. Hmm. En het centrum zit dus in uh, Engeland. Die dus alles coördineert en alles regelt. Ja. Dus uh, uh, u zegt, ik doe niet aan reserve voor hem. Op het moment dat u 750 euro hebt, wordt er een box gekocht. Ja. En die wordt ergens gestald. Ja. In, in Engeland of in Nederland? Die wordt uh, gestald op zes plaatsen in de wereld. En dus van... bijvoorbeeld vanuit uh, Japan. Uh, dus in Japan zijn dus de boksen uit uh, Australië overgevlogen naar Japan. En uh, bijvoorbeeld uh, daar heeft Vurken, uh, vliegmaatschappij van Benenson, die heeft dat allemaal gratis verzorgd. Mm -hmm. Hoeveel boksen staan er eigenlijk uh, paraat? Want ik, ik kan me dat zo voorstellen dat als er zoiets ergs gebeurt als in Japan, je geloof ik massa's van die Zelda boksen moet sturen. Ja.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 maakt niet uit, ja. uh, maar daar staan er bijvoorbeeld 22.000. Dat ja, zijn wel heel wat. Dus en zit daar daar de zitten en, en dus in Japan. Uh,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 op dit moment natuurlijk een geweldig project uh, wat, wat nodig is voor Japan. Dus we hebben gewoon ja. gelden nodig om dat, uh, om dat uh, te financieren. En... Uh...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 Goed, de dus voor meer informatie nogmaals, www.shelterbox.nl, om te kijken wat en hoe je eigen box weggeven is een mooi idee. Ja. ja. Heren, dank u wel. Heren, bedankt. graag gedaan. We gaan straks verder met Andor Zandbergen over de buffervijvers, onze waterwethouder. We, even... <lacht> we, gaan, we gaan eerst eens even luisteren naar Roy Orbison met You Got It. Okay. Every time I look Ja, de muziek gaat er langzaam weg en er werd even voorgedaan hoe dat moet. Nou, Pascal, ik vind dat jij het ook goed doet hoor. <laughs> Roy doet dat wel op een slengere wijze, maar het komt allemaal weer goed. Uh, we hebben gesproken met uh, uh, de rotary over de shelterbox. Ik vind het toch wel belangrijk dat mensen daar even naar gaan kijken. Ja, absoluut. Maar wat ook belangrijk is, is uh, water. Ja, ik kon vroeger lekker met mijn rubberbootje door, wat toen nog Tramstraat heette, ja. peddelen af en toe. Maar dat kan niet meer tegenwoordig. Nou ja, dan kun je het <laughs> even schuld begrijpen. <laughs> Zeker stand, niet anders. Schuld Zandbergen, de wethouder van Zandvoort, die uh, het watergebied ook in zijn portefeuille hebt. Ja, Goedemorgen. Voor de Goedemorgen. Uh, Buffervijvers. Uh, heel lang geleden dacht ik toen aan de modderkomen en uh, in het circuit. Effluentvijvers, ja. daar hebben we ook Effluent nog van ja. gehad. En ineens komt dat terug, buffervijvers. Ja. We hebben een heel groot gat gegraven op, uh, bij de school staat daarachter. Dus is dus ook een soort overloopvijver. Klopt. Ja, zwarte veldje Zwarte velden is dat, zo. Ja. En nu komen de buffervijvers. De buffervijvers die waren er al. Die maar zijn er al is gebeurd? Zijn dat die effluentvijvers? Ja, het zijn uh, buffervijvers A, B en C.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 En dat toen, hebben wij dus toen is voor laatste, toen hebben wij voor het laatst stortig Toen is er voor het laatst voor gekozen. Ik heb zelfs begrepen dat destijds de, een aantal ambtenaren ook een nachtje in, in de, de, de politiebureau moesten doorbrengen. Vanwege het feit dat er een milieudelict werd gepleegd. Dus dat is aangegeven.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 Het is uh, uh, de geld, eigenaar. De eigen, ja, het is, het is, zand, het is een, beetje, een beetje raar. Het is zandvoorts grondgebied. Ja? Maar de, de eigenaar is het Nationaal Park Zuid-Kemmerland. Ja. En de beheerder daarvan is ja. het uh, provinciaal waterbedrijf. Ja, ik, ik kwam er even op omdat ik een, een klein berichtje zag uh, over het plaatsen van eco-toiletten bij de volkstuinvereniging. Mm -hmm. Dat het niet in duin geplast wordt, maar gecontroleerd geplast wordt. En er is een klein conflictje over. Maar... Oh oké, okay. die, die ken ik. <laughs> maar, uh, maar inderdaad PWR. En PWN is, is daarvan de beheerder, beheerder ja. begreep ik dan. En daar was ik eventjes verbaasd over. Ik denk, heet ja, het bijvoorbeeld, Zandvoort. Uh, ja, maar bijvoorbeeld, wat, wat ook bijvoorbeeld leuk is, maar dan gaan we over uh, mijn andere, dat is ja. natuur. Dat, uh, dat er uh, eigenlijk achter de Keesomstraat uh, lopen prachtige Wiesenten. En die uh, zijn door PWN uitgezet. Ja, achter het hek daar, dat ja. uh, een stukje verderop. klopt. Ja. Ja, ja. ja, koeien en Wiesenten. Wiesenten, en alles. ja, prachtig. Nou, nou. liep ook een Kudde rode koeien, zag ik maar. Dat zou okay. best kunnen. En dat geen Wiesent? Wel... Nee, nee, dat waren echt koeien. Maar goed, dat is het. Je had het over overloopvijvers A, B en C. Mm -hmm. um, als iemand nou het circuit binnenloopt, waar vindt hij die? Ehm...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 En dan heb je een hele weg, en dan kom je op een gegeven moment bij de vijvers kom je terecht. Je komt langs Sportclub Zandvoort ja, daar. Ja, Nou, Ik, bijna ik ging daar vroeger wat water vlooien voor vijvervissen. Ja. In een van die vijversvissen. Uh, mm -hmm. Is dat, is dat openbaar terrein of is dat behekt? Dat nou, is zo... openbaar terrein. Ja. En dan, dan kan je gewoon naartoe wandelen? Ja. Nou, als je mag van de ganzen.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 de Haarlemmerstraat waar we nu bezig zijn ja. en uh, ook uh, het LDC-terrein daar wordt echt uh, het rioolwater en afvalwater wordt uh, wordt al gescheiden dat wordt gescheiden ja maar uh, ga je dat dan ook gescheiden afvoeren ja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 Het is niet alleen een probleem in Zandvoort, maar in heel Nederland. Nederland versteent, dus dat betekent dat het water op, op straat blijft staan. Alleen we moeten gewoon goed kijken hoe we, hoe we dat met bepaalde simpele oplossingen kunnen, kunnen tegengaan. Ja, jouw collega Taters heeft in het verleden wel eens gezegd... als we nou eens begonnen met onze voortuintjes weer alle gewassen gerind eruit te halen... dan scheelt dat een stuk ja. uh, water op de straat. Dankjewel. En dat klopt ook. Dat bedoel je met verstening. Ja.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 En dan gaat het via het pompstation richting Arnhem. Ja, en dat, die capaciteit hebben we ook vergroot van 150 ku per uur naar 800 ku per uur. Ja. Dat heeft het hoogheemraadschap gedaan. Ja. Dus met andere woorden, onze capaciteit is wel behoorlijk vergroot. Ja.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 Dat vond ik wel erg vergezocht, me ja, ja, ook wel. Ja. Ja. Ja, wij hebben gelukkig hele hoge duinen, dus wij kunnen voorlopig nog wel even veilig vanaf de duinen naar de zee kijken, denk ik. Ja. Anders Zandbergen, bedankt voor deze uitleg. Bedankt voor je komst. En tot de volgende keer. Tot, dat hoop ik wel. En doen we een muziekje.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 Nou, kijk naar buiten en Het gaat weg. Weg met de winter in Café Koper. Daar wordt de winterkost gekookt en de nieuwe lentebok is er. Dus dat oh, kan je gaan okay. proeven. Ook vanavond ja. uh, de Wurf. O oh, ja. De in de krocht, de voorstelling ja. in de Wurf. Uh, twee acht, u, acht uur begint het, twee tafereelen. Scho grote schoonmaken en uh, verhuren. Ja.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 Dan 21 maart is er een, een voorlichtingsavond over bed en breakfast. Heb jij je schuur al omgepakt? Ik heb mijn schuur opnieuw behangen. Oké. Okay. Er moeten nog wat, wat houten en fietsjes in. Wel kwaliteit, hè, willen kwaliteit. He, kwaliteit. <lacht> kwaliteit. <lacht> kwaliteit. <lacht> uh, mensen die geïnteresseerd zijn in bed en breakfast kunnen informatie krijgen in het AVC. 8 uur